1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. PVDA-kamerlid Al Bayrak stapt uit de politiek. Doden op Syrische Universiteit. En Apeldoorn trekt vergunning voor Bevrijdingsfestival in. Het is bewolkt, maar vooral in het zuiden is er ook kans op wat zon. Het wordt 14 graden aan zee en 18 in het zuiden en oosten van het land. Morgen bewolkt, af en toe wat regen. Ongeveer 15 graden en het weekend bewolkt en fris, maar wel droog. De prominente PvdA-Tweede Kamerlid Nebahat Al Albayrak stapt uit de politiek. Na de verkiezingen komt ze niet terug in de Tweede Kamer. Want ze vindt de tijd voor andere dingen. Albayrak kwam in 1998 in de Kamer. Tussen 2006 en 2010 was ze staatssecretaris van Justitie. En toen was ze onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het generaal Pardon voor asielzoekers. En bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen kreeg Albayrak ruim 129.000 voorkeurstemmen. En onlangs was ze nog een van de kandidaten voor het partijleiderschap van de PvdA. Die verkiezing werd gewonnen door Diederik Samson. Waarom wel partijleider willen worden en niet meer de Kamer in? Nebahad Abayrak. Ik heb heel wel bewust nagedacht over, uh, over het politiek leiderschap. Uh, dat was ook iets anders geweest. De keuze waar ik nu voor sta is of ik de vier jaar in de Tweede Kamer wil zitten. Uh, en dat, uh, dat, dat, ja, voor vier jaar kan ik niet nog bijtekenen. betekenen. Dat mij in mijn ogen elkaar absoluut totaal niet. De ondernemers van de Beeklaan in Den Haag willen maatregelen om de veiligheid in hun straat te vergroten. In een gesprek met burgemeester Van Aartsen hebben ze zonder meer gevraagd om cameratoezicht en meer agenten. Vorige week werd in die straat een overval gepleegd op een juwelier. De twee daders schoten daarbij de eigenaar Ruud Stratman dood. Volgens de voorzitter van de ondernemingsvereniging... reageerde Van Aartsen welwillend op de voorstellen.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 Inspectie heeft ook in het algemeen grote zorgen over de bekwaamheid en bevoegdheid van personeel en uitzendkrachten. Dat verscherpt het toezicht van Garim Thuiszorg, geldt voor een half jaar. Op de Universiteit van Aleppo zijn vier studenten omgekomen bij een gezamenlijke aanval van militairen en studenten die achter de Syrische president Assad staan. Het Syrische Observatorium voor Mensenrechten zegt dat 200 studenten op de universiteit zijn opgepakt. Studenten die loyaal zijn aan Assad... zouden andere studenten hebben aangevallen met messen. En militairen vuurden traangasgranaten af. Op de universiteit wordt al maanden gedemonstreerd... tegen het bewind in Damascus. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De gemeente Apeldoorn heeft de vergunning ingetrokken... voor het bevrijdingsfestival van zaterdag. Gisteren haakte het particuliere beveiligingsbedrijf af... En nu kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, zegt de gemeente. En een uur geleden sprak ik met de organisatie en die is teleurgesteld in de gemeente. Uh, ik begrijp hun motieven en ik begrijp natuurlijk ook hun insteek in deze. Dat, dat uh, de orde en veiligheid gegarandeerd moet worden. Dat, dat is gewoon een ding, eerlijk is eerlijk. Maar op het moment dat je met een ander gerenommeerd, een zeer gerenommeerd bedrijf op de kop komt... die ook aangeeft van joh, uh, we kunnen dit één op één overpikken aan de hand van de draaiboeken die gewoon klaar liggen. Dan, uh, dan heb je daar natuurlijk wel als organisatie je bedenkingen bij. De lokale burgemeester van Apeldoorn is aan de lijn. Meneer Kruijthof, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ze hadden een alternatief. En één op één kon worden overgenomen, zei de organisatie. Waarom trekt u dan toch die vergunning in? Nou, omdat wij uh, onder andere van de politie, met name van de politie, een luid en duidelijk te horen hebben gekregen dat een nieuw beveiligingsbedrijf nooit in twee à drie dagen in staat zou kunnen zijn om op dezelfde manier de veiligheid uh, te waarborgen als een veiligheidsbedrijf dat er al wekenlang mee bezig is, zou kunnen doen. Ja, volgens hen had het één op één gekund, maar de politie zegt er niet. Ja, de politie zegt uitdrukkelijk van niet. De andere deskundigen zeggen uitdrukkelijk van niet. En ja, het mogen duidelijk zijn. Wij als gemeente gaan niet marchanderen met uh, met veiligheid. Nee, Is dat puur het punt? Of heeft u ook de, de, de organisatie van het festival, heeft u daar wel vertrouwen in? Wij hadden tot, tot, ik zou bijna zeggen, tot eergisteren vertrouwen in, in het organisatiecomité, in de, de stichting Evigens, um, geen discussie daarover. Maar er deed zich een plotseling nieuw feit voor, namelijk het terugtrekken van het uh, veiligheidsbedrijf. Wat de hele voorbereiding van de veiligheid al een groot aantal weken aan het uitwerken was, ook in overleg met de politie. Ja, het was een kwestie over betalingen. Had u daar als gemeente nog in bij kunnen springen of heeft u daar helemaal... Daar hebben we eigenlijk met elkaar niet over gesproken. De reden waarom dit veiligheidsbedrijf zich teruggetrokken heeft... is echt een reden die speelt tussen de organisatie, Events en het bedrijf zelf. Ja. Daar staan wij als gemeente echt buiten. Ja, dat is toch wel jammer natuurlijk, want de gemeente die had wel mooi 35.000 bezoekers kunnen trekken. Ja, hartstikke jammer. Nou, 35.000, daar hadden we niet op gerekend. We gingen uit van 25.000 bezoekers. Maar dat het jammer is, dat uh, ben ik volstrekt met u eens. Ja, wat moeten er nou de volgende keer beter? Nou. Daar hoeft niet eens zo heel veel beter. Um, um, we moeten denk ik met elkaar vaststellen dat als je in een vergunning een aantal voorwaarden opneemt, dat die voorwaarden ook gerealiseerd moeten worden. En als daar wat meer overleg voor nodig zou zijn, dan waren wij daar graag toe bereid. Maar um, op zo'n korte termijn, twee dagen van tevoren, moeten horen dat het bedrijf zich terugtrekt. Ja, dan kun je niet anders dan uh, vaststellen, zeker als de politie dat ook nog eens zo royaal bevestigt, dat wij uh, de vergunning moeten intrekken. Dit is niet verantwoord. Veiligheid staat voorop. Er zouden we allemaal uh, bands met grote namen uit het verleden komen. Henk de nijf in de Jets, uh, Kaya Grupo Sportivo en zo. En, ja, nou, ja, ja, ja. en nou heeft u nou niks? Of gebeurt er toch nog wel wat in Apeldoorn? Uh, op dit moment hebben we niets. Laat ik daar maar helder in zijn. Dit festival uh, gaat niet door. De vergunning is ingetrokken. en Een vervangend alternatief hebben wij niet. Dit is uh, alleen al om die reden ongelooflijk jammer. Het is voor de organisatie, jammer voor alle bezoekers, voor de Apeldoorners, voor de bands. Het is ongelooflijk Jammer, maar we konden niet anders. Het is een duidelijke uitleg. Ik dank u daarvoor. Ben of local burgemeester van Apeldoorn. Goedemiddag. Graag gedaan. Tot ziens. Autofabrikant BMW breekt record na record. Weer een ander automerk. Vorig jaar verkocht het concern al een record aantal auto's. En het afgelopen kwartaal ging die groei bij BMW gewoon door. Omzet steeg met 14% naar 18 miljard euro. En dan zou je denken dat het dus goed gaat met de autoverkoop in zijn geheel. Maar de nieuwe cijfers over de verkoop in Nederland laten dan toch een daling zien. Harold Bresser van de RAI-vereniging. Die cijfers zijn dat in de maand april 2012 de autoverkoop 13,6% gedaald zijn. Dat betekent voor heel 2012 een daling van 8,9% ten opzichte en? van dezelfde periode 2011. En waar zit het hem dat in? Ja, dat zit hem in toch denk ik de economische uh, slechtere tijden. We hadden het ook wel voorspeld, hoor. We hadden voorspeld dat we ongeveer 10% minder zouden verkopen dit jaar. Dus zouden we zouden uitkomen op ongeveer 500.000 stuks. Uh, en dat was natuurlijk allemaal ingegeven na een topjaar 2011... waar we ruim 555.000 stuks nieuwe auto's hebben verkocht. En loopt dat een beetje in de pas met de rest van Europa... wat autoverkoop betreft, of, of is het nog te vroeg? Dat is nu nog te vroeg om te zeggen. Uh, de auto's uh, over heel Europa verschijnen binnen een paar dagen. Dus ik kan het niet goed vergelijken. Dus dat is moeilijk te zeggen. Spanje heeft vanochtend met een drietal nieuwe staatsleningen... 2,5 miljard euro opgehaald. De rente is dan wel fors hoger dan bij de vorige uitgifte... maar meevaller was dan weer dat de belangstelling groter was dan gedacht. De Spaanse staat betaalt zo'n 1,5 procent rente meer dan de laatste keer. De hoge rente wijst op een hoger risico op wanbetaling. Spanje, u weet, dat staat onder druk van de kapitaalmarkten. Het land zit opnieuw in een recessie. Ze kampen met hoge werkloosheid, de hoogste in Europa. Met een ingestorte vastgoedmarkt en daardoor met een verzwakte bankensector. Ook de presidenten van Estland en Letland gaan niet naar de top van Midden- en Oost-Europese leiders eind volgende week in Oekraïne. President van het derde Baltische land Litouwen twijfelt nog. En de presidenten van Duitsland, Italië, Oostenrijk, Tsjechië en Slovenië... die hadden al afgezegd vanwege de behandeling van oud-premier Timoshenko in Oekraïne. In steeds meer landen tekent zich ook een politieke boycott af... van het Oekraïnse deel van het EK voetbal. Dat begint op 8 juni. Oekraïne organiseert het toernooi, weet dat samen met Polen. En de Tienertour komt definitief terug in het kaartenaanbod van de NS. Met het speciale treinkaartje kunnen jongeren van 12 tot en met 18... in de zomervakantie drie dagen onbeperkt reizen met de trein voor 33 euro. De NS die stopte 17 jaar geleden met dat jongerenkaartje, de Tienertour. Vorig jaar werd op initiatief van CEP een proef gehouden... om de Tienertour nieuw leven in te blazen. Die proef is goed bevallen. duizenden jongeren maakten gebruik van de kaart... en we hebben veel positieve reacties gekregen, zegt de NS. Dan is het 10 minuten overeen. We gaan kijken bij de AWB Een Ga je gang. Goedemiddag. Het gaat over het algemeen goed op de weg op de A50 van Arnhem naar Os. Daar staat wel file tussen Renkum en Knopend-Valburg. Drie kilometer. Er is daar vanmorgen een vrachtwagen uitgebrand. Er zijn nog opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. had Al-Bayrak van de PvdA stapt uit de politiek. Ze vindt het tijd voor andere dingen. Bij gevechten op de Universiteit van Aleppo in Syrië... zijn zeker vier mensen omgekomen. En Apeldoorn heeft op het laatste vergunning... voor het bevrijdingsfestival ingetrokken. Volgens de gemeente kan de veiligheid niet worden gegarandeerd. Dat was weer het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer de Plag met lunch.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 Goedemiddag, welkom terug bij lunch. Straks praten we over de persvrijheid. Hier in Nederland kun je als journalist in principe zeggen wat je wilt. Je krijgt misschien wat boze mailtjes en telefoontjes, maar goed. Maar in andere landen ben je nog altijd niet je leven zeker. Al is er wel een lichtpuntje te signaleren... want de persvrijheid is wereldwijd voor het eerst niet slechter geworden. Na half twee is er natuurlijk stand.nl. Daarin gaan we het hebben over de opvallende stap van het Openbaar Ministerie deze week... om foto's en namen te verspreiden van de verdachte van de overval... op de Haagse juwelier Stratman. Burgemeester Van Joost Jas van Aertsen was erg blij met de opsporingsmethode. Maar anderen, vooral mensen uit de juridische wereld, zijn kritisch over de houding van het OM. Want het gaat per slot van rekening nog steeds om verdachten. Zijn we benieuwd naar uw mening? En daarom is de stelling straks: het OM is te ver gegaan bij de opsporing van de Haagse overvallers. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800 1101. Dus 0800 1101. Stemmen kan natuurlijk via de website www.stand.nl. En twitteren kan ook, gebruik dan hashtag standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Vorige week maakte supermarktconcern Jumbo bekend dat de formule C1000 toch gaat verdwijnen. Dit in tegenstelling tot berichten die er waren toen Jumbo vorig jaar C1000 overnam. Toen was het verhaal dat de C1000-formules gewoon konden blijven bestaan. Maar goed, nu het niet zo is, zijn veel ondernemers met een C1000-bord op de gevel boos. Waarom? Dat gaan we vragen aan Harry Tenave, is voorzitter van Het Vakcentrum. Dat is de koepenorganisatie voor ondernemers in de levensmiddelenhandel. Meneer Tenave, goedemiddag. Goedemiddag. Waar komt de boosheid vandaan? Nou, ik denk dat de boosheid uh, maar niet het uh, juiste woord is. Uh, er is vooral heel erg veel onduidelijkheid. En uh, ik begrijp het uh, standpunt uh, van de directie van Jumbo heel goed... dat zij twee formules tot één formule willen smeden. Ja. Met 600, 700 winkels heb je toch een veel krachtiger formule... dan wanneer je twee keer drie of vierhonderd winkels hebt. Maar tegelijkertijd zeg ik wel dat uh, er een, uh, een uh, hele sterke formule... Uit het landschap verdwijnt, de C1000-formule. En is dat waar de ondernemers zich zorgen over dus maken? Ook, uh, zeg maar de keuzemogelijkheid voor zelfstandige ondernemers om uit een brede scala van formules uh, te kiezen. En het is natuurlijk ook een verschraling uh, voor de consument, want uh, naarmate er minder formules uh, overblijven, steekt dus ook de keuzemogelijkheid voor de consument uh, dat die een ja. stuk minder is. Uh. Even ons richtend op de ondernemers, wat gaat dat voor hun betekenen? Want uh, het gaat verder, neem ik aan, dan alleen even een andere bord op je gevel zetten. En ja helemaal op zijn kop. Ik neem aan dat u zelf ook wel in een 2000 en een Jumbo winkel geweest bent. Er staan twee fantastische winkelformules, maar ze hebben allebei hun eigenheid. En wil je uiteindelijk zeg maar, je winkel ombouwen naar zeg maar, een ander concept... He, daar gaan dus uh, een groot deel van de winkels gaan over naar Jumbo, heb ik begrepen. Een klein deel naar Albert Heijn en een klein deel gaat naar de op ja. Dat betekent in alle gevallen zeg maar, dat er uh, toch sprake is van een behoorlijke desinvestering. omdat. Zeg maar, inrichting en uitstraling van de winkel... gedeeltelijk moet verdwijnen uit die winkels... om plaats te maken voor uh, zeg maar, de inrichting ja. en uh, uitingen van de nieuwe formule. dat is, natuurlijk, en dat een is een... natuurlijk een stukje desinvestering. Ja, want op hoeveel komt dat dan neer? Wat kost een grap? Nou, dat, uh, je praat al gauw over een paar ton uh, uh, zeg maar, per winkel. En dat is uh, fors. Ja. Uh, ik zeg ook niet uh, dat ondernemers op zichzelf ontevreden zouden zijn... over de stap uh, die gemaakt wordt... Alleen daar is nog zo ontzettend veel onduidelijk over de voorwaarden waarop dat moet plaatsvinden, dat uh, ik liever had gezien dat eerst de ondernemers met de directie van Jumbo aan tafel hadden gezeten... om al die details met elkaar goed uit te kouwen... en dan met elkaar vast te stellen van jongens, we gaan deze mm. koers inzetten. Want er zijn natuurlijk ook ondernemers die een paar jaar geleden... de super de boerborden moesten gaan vervangen door de 2000. Ja. Daar hebben ze enorme investeringen op gepleegd, op moeten, ja. moeten plegen. De, het is en dan nu weer dit. in onze branche dat uh, zeg maar, de afschrijvingen tussen de vijf en de zeven jaar plaatsvinden. Nou, Een winkel die net een half jaar geleden is verbouwd zou dan zeg maar, binnen nu in afzienbare tijd weer opnieuw moeten worden omgebouwd. Uh, dat is een behoorlijke kapitaalsvernietiging. Uh, maar, ja. maar bedoel, dat kan dan behoren bij het besluit wat is genomen. Maar dan is het dezelfde vraag van wie gaat dat betalen? En wat Want, denkt u? Uh, wat ik wel wat ik erg veel moeite mee heb... Is dat met name de ondernemers zelf niet de mogelijkheid hebben gehad om te kunnen beslissen, zeg maar met welke formule zij in zee gaan. En ja, ik vind het persoonlijk toch uh, getuigen van een goed stukje ondernemerschap dat de ondernemer een keuze kan maken van een formule die het beste bij hem, zijn personeel en zijn marktgebied past. Maar hoe denkt u dan dat het gaat lopen? Ik bedoel, gaat, gaat de jumbo een deel van die kosten op zich nemen of komt het toch dat toch echt op wel. rekening van de ondernemers? Ja, ik denk dat uh, de, de directie van Jumbo uh, met de ondernemers aan tafel gaat zitten. Uh, ik hoop en verwacht ook wel uh, dat ze goede afspraken zullen maken voor de ombouw uh, de, naar het andere concept en dat ze er uiteindelijk ook wel uit zullen komen. Maar nogmaals gezegd, ik had veel liever gehad dat, dat dat, laatste, zeg maar in een eerdere fase had plaatsgevonden. Want dan was ook voor de ondernemers al die onduidelijkheid. Ja, ja, uiteraard. Ik en dank nogmaals, u wel. laat ik wel zijn hoor, want uh, ik vind de Jumbo-formule een hartstikke goede winkelformule. Zeg maar in uh, 15, ja, 20 jaar opgebouwd uh, in Nederland. <laughs> ja. en, Voldoet helemaal aan de eisen. Dat is het punt. Dat niet. is de discussie. De niet. Duidelijk. En de rentabiliteit voor de ondernemers. Dat heeft u helemaal duidelijk gemaakt. Mag ik u danken, Harry Tenhaven, voorzitter okay, van dienst. het vakcentrum. Ja, ja. Vandaag is het de internationale dag van de persvrijheid. En we kunnen melden dat voor het eerst in acht jaar... de persvrijheid wereldwijd er niet slechter op is geworden. Het blijkt uit een rapport van Freedom House. Dat is uitgebracht in het kader van de dag van de persvrijheid. Toch zijn er nog steeds veel landen... waar journalisten niet in vrijheid kunnen werken. In 59 van de bijna 200 onderzochte landen... is het nog steeds bar en boos namelijk. En daarom, in deze werklunch ga ik praten met twee mensen... die ervaring hebben met het werken in gebieden... waar ze nogal eens tegengewerkt kunnen worden... Dat is misschien nog zacht uitgedrukt. Leon Willems, sowieso, directeur van Free Press Unlimited. En Kees' zoon, is freelance journalist in Mexico. En uh, nou, speciaal voor deze dag, in ieder geval een tijdje naar Nederland uh, gekomen. Welkom allebei Hallo. hier in Hilversum. Uh, Leon Willems, om met u te beginnen. In ieder geval goed nieuws, relatief goed nieuws voor de beroepsgroep, mogen we het zo zeggen? Ja, dus ik, moet zeggen, ik moet zeggen dat, uh, dat, uh, dat ik uh, verscheurd ben. Ik zal je vertellen waarom. Vandaag uh, brengt uh, UNESCO... Uh, die gaat de uh, Freedom of uh, the Press Award uitreiken... aan Yevgeny Fatulayev. Dat is iemand waarvoor wij twee jaar geleden ook bij jullie programma... campagne hebben gevoerd om hem vrij te krijgen. Dat is een, iemand uit Azerbeidzjan En die krijgt nu de Press Freedom Heroes Award. Dus hartstikke mooi nieuws. Ik denk ook dat het aangeeft dat uh, je bemoeien met uh, internationale wedstrijd ja. dat het zin heeft. Maar ik werd vanochtend ook gebeld vanuit Somalië... waar een journalist, uh, de vijfde uh, in 2012, is doodgeschoten. Iemand uh, die werkt voor een radiostation waarmee wij, wij nauw samenwerken. En het geeft een beetje aan... Uh, hoe verscheurd je ook bent over de cijfers. Oké, okay, de, de negatieve trend is gestopt, mm -hmm. maar er zijn nog waanzinnig veel problemen. Ja, ja. Maar goed, als deze ontwikkeling zich door zou kunnen zetten, dat zou mooi zijn. Ja, we zien met name in de Arabische wereld dat er, dat er heel veel gewonnen is. En we zien ook in Zuidoost-Azië Burma, Maleisië, Indonesië dat zeg maar, de, de, de structuur die mogelijk maakt... dat uh, journalisten onafhankelijk kunnen opereren aan het verbeteren is. Bij de Arabische wereld zitten we natuurlijk heel erg af te wachten... of dat ook structureel zo, -zo is. In Tunesië gaat het echt de goede kant op. Dat is echt 40 of 50 punten verbeterd op de schaal van Freedom House. Uh, dat zijn natuurlijk allemaal nummertjes, dat zegt niet zoveel. Maar je ziet daar dat de publieke televisie uh, echt neutraler is geworden... Libië is ook heel erg verbeterd. Maar wij denken eigenlijk dat het vooral komt omdat daar niemand de baas is op dit moment. Dus je kan er alles roepen. Ja, ja, ja. Maar dat of dat straks... ook nog zo is. Als, ja. hè? Want er is veel geweld op het moment in Libië. En Egypte is de grote kwestie natuurlijk. Uh, welke kant gaat het opvallen? Binnenkort ja. verkiezingen. En uh, we zien dat er heel veel mensenrechtengroeperingen door het militaire regime worden aangepakt. Dus die positieve trend van 2011, waar dit onderzoek over gaat... We zijn alweer een wat beetje spannend. negatief aan het worden ja. over Egypte bijvoorbeeld in 2012. Ja, dus die ontwikkelingen moeten we gewoon afwachten. Even weg van de Arabische landen, maar meer een ander deel van de wereld. Namelijk naar Mexico, zoon, Daar werkt u al jaren. Nu dus even een aantal dagen hier in Nederland terug. Wat, wat merk je als buitenlandse journalist? Van hoe nou, als buitenlandse is? journalist heb je per definitie minder last van, uh, van het geweld ja. tegen, tegen persmensen dan de, de lokale mensen. Want even de Arabische landen waar Leon Willems over heeft, dat gaat natuurlijk vaak om regimes. In Mexico gaat het meer om de drugskartels. Ja, als je naar Mexico kijkt, daar is de situatie natuurlijk een stuk gecompliceerder, in de zin dat er geen uh, reguliere oorlog is en dat er een strijd gaande is tussen een heleboel verschillende partijen. Waar het leger zich ook nog eens tegenaan bemoeit. Ja. En hoe, wat merkt een journalist daar dan van? Nou, Het zijn met name de, de lokale journalisten, uh, uh, correspondenten van, uh, van landelijke media in Mexico. Uh, maar ook mensen die bij regionale kranten werken, radiostations. Die hebben het direct uh, met uh, repressaiers te maken. Omdat zij in eerste instantie berichten over uh, hele lokale gebeurtenissen met naam en toenaam. Hm. En als zij bijvoorbeeld uh, relatie leggen tussen bepaalde politici en een drugskartel, dan lopen ze dus ernstig gevaar, direct. Want wat zijn represailles? Waar moet je dan aan denken? Nou, dat uh, vanaf moord aan de, aan de bovenkant dan tot, uh, tot ontvoeringen, uh, bedreigingen, bedreigingen van familieleden, werkelijk het hele arsenaal, uh, bomaanslagen op, uh, op redactielokalen. En wordt daar dan iets mee gedaan? Is daar publieke verontwaardiging over? Of is dat al bijna geaccepteerd dat dat soort dingen gebeuren? Je krijgt de indruk zo branden dat het min of meer geaccepteerd is. Uh, iedereen. Uh, kijk, afgelopen weekend is er bijvoorbeeld weer een, uh, een uh, collega in, uh, in Veracruz vermoord. En ook een correspondent van een, uh, van een groot weekblad daar. En iedere keer is hetzelfde. Dus twee dagen lang is er opwinding. Maar er, zit nooit een, uh, er komt nooit een vervolg op. Nee. En een van de grote problemen in een land als Mexico is de straffeloosheid. Dat zelden of nooit worden daders gevonden, laat staan berecht. Ja, en of dat toeval is dat die niet worden gevonden, daar kun je natuurlijk ook nog over discussiëren. Dan. Ja, in de meeste gevallen niet natuurlijk. Nee. De, de autoriteiten hebben er heel vaak belang bij om die daders niet te vinden. Leon Willems heeft zelf in Soedan gezeten. Ja. Een tijd. Is dat, daar is vooral het regime wat mensen onder druk zet... In Soudaan wel, maar we hebben sinds 9 juli vorig jaar natuurlijk twee Soudaans. Uh, Zuid-Soudaan mm -hmm. is een apart land geworden. In Soudaan zelf is de situatie onverminderd slecht. Uh, dat zit ook bij, uh, in alle onderzoeken in de slechtste categorie. Zuid-Soudaan is binnengekomen op een voorzichtig optimistische partly free. Dat is mm -hmm. een soort van, nou ja, het is slecht, maar kon slechter. Hoe uh, heeft misschien... u het zelf ervaren destijds? Zijn? Uh, nou, ik, ik moet je zeggen dat in, uh, in Khartoum, waar ik 3,5 jaar gewoond heb, merk je gewoon dat, uh, dat alle journalisten in wezen bij alles wat ze opschrijven, wel tien keer nadenken of ze daar iemand mee in de problemen kunnen brengen. En, en dat is het grote, de grote negatieve consequentie van die straffeloosheid waar Kees het over had. Mensen gaan gewoon niet meer opschrijven wat ze wel weten. En uh, dat, is een, dat is een systeem uh, wat zichzelf uitholt. Ja. En dat is in Soudaan enorm. Dus mensen weten heel veel. Hè, journalisten in Soudaan weten eigenlijk heel veel. Ze ja. Zijn goed uh, geëquipeerd. Zijn ook opgeleid vaak uh, op goede scholen. Maar ze kunnen het niet publiceren. Want publicatie betekent of dat je krant wordt uh, gesloten... Ja. Of dat er grote boetes worden opgelegd. En dat leidt dus tot het verkeerd informeren ook van, van mensen. Of jezelf in gevaar ja, brengen? Ja. Wij zeggen dat zeg maar, het aantal zwarte gaten in de wereldbol, waar mensen, zeg maar, gewone mensen die zoals nu naar de radio hier luisteren, uh, die gewoon niet meer kennis kunnen nemen van wat er feitelijk gebeurt ja. in een land, dat is aan het toenemen. Ja. Maar is het dan, Keeson, is het een moeilijke. Merk jij in, in jouw omgeving in Mexico dat het een moeilijke afweging is? Je eigen, dat je zo de drijf hebt om dingen naar buiten te brengen. Waarbij je weet dat je leven gevaar loopt? Ja, natuurlijk als het om uh, zulke ernstige zaken gaat. Als, ja. uh, als dat een, een, een heel regio of een hele deelstaat uh, min of meer uh, bestierd wordt. Uh, maar overheerst uh, door... dan toch de angst? Of wordt. Ja, in toenemende mate wel. Er zijn steeds meer verslaggevers die zeggen dat ze zelfs als toepassen. Dat ze bepaalde dingen niet meer melden. Omdat ook door de voortdurende herhaling ze het een, een bericht niet meer de moeite waard vinden ja. als je dat moet afwegen tegen, tegen de risico's. Heb jij jezelf onveilig gevoeld? Ja, er zijn bepaalde gebieden in Mexico... Uh, waar je niet echt lekker meer op straat loopt. Dat is zonder meer een feit. Uh, vooral de, sta de staten in het noorden aan de grens uh, met, uh, met de VS. Maar er zijn de, de laatste paar jaar zijn er een paar andere staten bijgekomen. Veracruz, uh, Michoacan... Ja. Waar je vroeger uh, in je eentje in de auto uh, op stap ging. En dat doet, uh, dat doet nu niemand meer. Maar nu ga je met een collega, of, of misschien ja, juist een... een concurrent ga je samen Een, in, een van de dingen die gebeurt is, uh, die veranderd is in Mexico. En dat voor correspondenten is dat minder zwaarwegend dan voor uh, lokale verslaggevers natuurlijk. Niemand gaat meer alleen op stap. Ja, ja. Ze gaan allemaal in groepjes. Uh, hebben allemaal voortdurend contact met de redactie. Ook gewapend, of ja. dat niet? Nou, nee, ze hebben zelf geen wapens, want dan loop je alleen maar extra risico's uh, natuurlijk. Hm. Dat niet. Even naar, terug naar het gebied dichterbij, Leon Willems. Want we zitten vooral natuurlijk de, de blik ver te verruimen de rest van de wereld. Maar in Europa zijn daar eigenlijk dingen mis? Volgens mij in Nederland, nou, we hebben het in het mediaforum het Eerste Uur van Lunch over gehad. Ja. Met name de zelfcensuur die cartoonisten bijvoorbeeld toepassen. Ja. Maar in, in andere Europese landen zijn daar nog dingen die verbeterd moeten worden? Ja, er zijn heel veel dingen te verbeteren. Uh, eigenlijk, uh, zolang Berlusconi in Italië aan de macht is, uh, is uh, Italië langzaam weggeslipt en is inmiddels partly free. Nou, dat is wel een kernland van de, van de Europese Unie. Uh, Hongarije is enorm achteruit gegaan de afgelopen jaren. Er is mediawetgeving aangenomen, die eigenlijk de regering de volmacht geeft om alle onwelgevallige publicaties uh, te verhinderen. Dus grote strijden over binnen de Europese Unie. Een ja. heel belangrijk dossier. En het hoofdthema van de Persvrijheidsdag vandaag in Pakkehuis de Zwijger in Amsterdam. Vanaf drie uur Turkije. We zijn heel erg. Turkije is de situatie heel erg gepolariseerd. Je ziet heel veel uh, zeg maar, media die zich steeds meer als politieke partijen gaan gedragen. En dus de onafhankelijke journalistiek, de feitengebaseerde journalistiek. Die is ook in, in Europa en in onze omgeving. Ja. Ja, dan moeten we scherp op uh, waakzaam blijven. Denk, op het moment dat in Amerika heb je dat natuurlijk ook. Wij weten, Fox News is dan meer rechtsgeoriënteerd. En, en als je dat weet, is het dan misschien minder erg? Of niet? Ja, maar journalistiek gaat niet alleen over meningen. Journalistiek gaat ook over het controleren van wat regeringen allemaal doen... om hun bevolking ja. voor het lapje te houden. Uh, dat gaat over de, de, de, de, de, de vertrekregelingen van de bestuurders in Nederland. En, en als dat soort dingen niet meer naar buiten kunnen komen... omdat journalisten bang zijn dan leef je langzaam, maar zeker in een, in een samenleving... waarin in feite van recht en gelijkheid niet meer uh, sprake is. Uh, maar dat is toch de, de kernfunctie van de journalistiek. Meningen zijn belangrijk. Uh, Meningenplatforms zijn belangrijk. Uh, mensen mogen en moeten ook hun politieke standpunten kunnen verkondigen. Maar expressie, uh, vrijheid van expressie... is niet hetzelfde als vrijheid van de pers. Nee. nee. We hebben goede journalistiek nodig in de wereld. We zijn wel relatief positief begonnen met dat het niet slechter erop wordt. Toch wil ik nog even van jou weten om, om een helder beeld te krijgen. Waar hebben we het over? Hoeveel moorden zijn het? of Ontvoeringen of op journalisten? Voordat mensen denken, oh, niks meer aan de hand. Want dat is ook niet nou, zo. Nou, bijvoorbeeld uh, vijf journalisten in Somalië vermoord. Uh, deze laatste vier maanden. Uh, 60 tot 70 journalisten vermoord in Mexico alleen. Ja. In de afgelopen anderhalf jaar. Tien mensen in Honduras het afgelopen jaar. Uh, Pakistan, grote rellen uitgebroken en een buitenlandse journalist vermoord. Nog afgelopen vrijdag. Dus die, die straffeloosheid en het vermoorden van journalisten... daar zijn we nog lang niet mee klaar in de wereld. Geef maar aan uh, dat er nog genoeg werk aan de winkel is. Dank jullie beiden in ieder geval. Leon Willems, directeur van Free Press Unlimited. En Kees, zo'n goede reis terug naar Mexico alvast. Ik begreep dat je morgen die kant weer opgaat. Dank je wel. Deze hele week rond deze tijd hoort u het, hoe het gesteld is met Hans Spekman, hè, partijvoorzitter van de PvdA, die we in zijn werkweek volgen. Vandaag geen uitgebreide reportage, maar we zoeken wel even contact om te horen wat hij allemaal aan het doen is. Ik ben nu onderweg, ik ben veel onderweg. Meestal draai ik in de auto Emi Wijnhuis, dat vind gewoon lekkere muziek om, uh, om bij de auto te rijden. Ik zing niet mee, wel iemand er last van heeft dat ik het zou doen in de auto, maar ik doe het toch niet meer. Ik heb, euh, ik altijd Radio 1 aan tussendoor. Dat vind ik ontspannen om naar haar radio te luisteren. Uh, en ik ben op onderweg aan bellen eigenlijk. Ja, hens mogen we maar vanuit gaan natuurlijk. Morgen rond deze tijd dan hoort u Hans Spekman weer in een uitgebreide reportage. Zometeen na half twee gaan we het hebben in stand.nl over uh, hoe het OM zich heeft opgesteld in de opsporing van de twee overvallers van de Haagse juwelier. Of ze te ver zijn gegaan door foto's en namen en achternamen openbaar te maken om uh, de twee overvallers... Te pakken, wat overigens wel gelukt is. Uw mening daarover is welkom na Hoofd 2. Maar eerst krijgt u natuurlijk het laatste nieuws van Mark Visser. Radio 1, het nos journaal. Op de Universiteit van Aleppo zijn vier studenten omgekomen bij een gezamenlijke aanval van militairen en studenten die achter de Syrische president Assad staan. Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zegt dat 200 studenten op de universiteit zijn opgepakt. Op de universiteit wordt al maanden gedemonstreerd tegen het bewind in Damascus. Ondernemers van de Beeklaan in Den Haag willen maatregelen om de veiligheid in hun straat te vergroten. In een gesprek met burgemeester van Aartsen hebben ze onder meer gevraagd om cameratoezicht en meer agenten. Vorige week werd in de straat juwelier Ruud Stratman doodgeschoten.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 En de NS komt definitief terug met de tienertour. Met een sociale treinkaartje kunnen jongeren van 12 tot 18... in de zomervakantie drie dagen onbeperkt met de trein reizen voor 33 euro. Vorig jaar werd op initiatief van CEP een succesvolle proef gehouden. Duizenden jongeren maakten toen gebruik van de kaart. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANEB, verkeersinformatie. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... staat file tussen de Uithof en de afrit Den Dolder, drie kilometer. En de A50, Arnhem richting Os, voorknoopend Valburg, 2 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV, stand.nl. de Plag. Goedemiddag, welkom bij Stand.nl. Een koelbloedige overval waarbij de 46-jarige Haagse juwelier Ruud Stratman om het leven kwam. Het schokte het hele land en justitie was er alles aan gelegen om de overvallers te pakken. Zo werden foto's van de overvallers verspreid, maar ook met naam en toenaam werden ze bekendgemaakt. Is justitie daarmee te ver gegaan? Daar ga ik over praten met advocaat Marnix van der Werf. Welkom. Goedemiddag. Om te beginnen twee keuzes voor u te beantwoorden met ja of nee. Om gevaarlijke verdachten te pakken zijn alle middelen geoorloofd. Ja nee. of nee? nee? Als een familielid van mij een misdaad pleegt... dan zou ik hem direct aangeven. Ja of nee? Nee. Thuis kunt u meepraten over Stand.nl... en de stelling waar u op kunt reageren is... het OM is te ver gegaan bij de opsporing van de Haagse overvallers. Bent u het daarmee eens of oneens? Sms dat naar 7070. 7070, dat kost 50 cent. U kunt ons gratis bellen op het nummer 0800 1101. dus 0800 1101. Stemmen kan via de website www.stand.nl. En twitteren kan met hashtag standpunt. De stelling het OM is te ver gegaan bij de opsporing van de Haagse overvallers. Um, meneer Van der Werf, bent u mee eens of oneens? Is moeilijk te beoordelen. Moeilijk Ik... te beoordelen, maar ja. uw eerste gevoel? Nou, wij weten natuurlijk niet wat de recherche weet... En ik kan me heel goed voorstellen dat in sommige gevallen het heel nuttig kan zijn. En ook uh, geoorloofd kan zijn om uh, foto's op internet te zetten, foto's op de televisie te vertonen. Dat is overigens niet nieuw, dat gebeurt al, nee. uh, gebeurt al vrij lang. Uh, maar daar moet je wel heel erg voorzichtig mee zijn als openbaar ministerie. En we hebben het hier niet over veroordeelden die moeten worden gezocht. We hebben het over verdachten. Dus we weten ook nog helemaal niet of ze het gedaan hebben of niet. Maar er waren en... wel duidelijke beelden van ze te zien, hè? Ja, er zijn duidelijke beelden. En er zijn ook mensen die zeggen, nou, wij menen ze te herkennen. Maar dat wil niet zeggen dat het ook zo is. En het zijn mensen die nog voor onschuldig gehouden moeten worden. Als zij het gedaan hebben, dan is iedereen natuurlijk blij dat ze gepakt zijn... en dat ze een straf kunnen krijgen. Als achteraf blijkt dat het de verkeerde zijn dan ruïneer je wel een paar mensen hun leven. Ja, maar daarmee kun je natuurlijk wel zeggen... ik neem aan dat, dat OM daar een gedegen afweging over maakt. Dat ze zeker weten, dit zijn de <laughs> Ja, dat zou je kunnen uh, zeggen, maar dat gaat natuurlijk niet altijd goed. En er zijn in het verleden ook uh, zaken geweest... Uh, waarin het OM de verkeerde heeft aangepakt. Ik denk aan uh, Lucia de Berg bijvoorbeeld, een heel uh, belangrijk voorbeeld. Of case B in een, uh, in een zedenzaak. En dus het gaat wel eens fout. En als je... op als je dit soort middelen inzet, waarbij je mensen voor de eeuwigheid op internet zet... met naam en toenaam als crimineel en op televisie vertoont... en misschien zelfs een heksenjacht of een klopjacht ontketent, moet je wel heel zeker van je zaak ja. zijn. En moet de zaak ook wel heel ernstig zijn voordat je tot dit soort middelen overgaat. En neigt het hier wel naar een heksenjacht en een klopjacht? Nou, um, op dit moment... Kijk, er is niks gebeurd met die jongens... Uh, maar ik sluit niet uit, en ik denk dat je dat ook niet kunt uitsluiten... dat in de toekomst uh, er wel klopjachten door, uh, laten we zeggen... meewerkende burgers worden georganiseerd. Mm. En dat willen we natuurlijk ook niet. Nou ja, het is natuurlijk een beetje de vraag wat er hierna gaat gebeuren. Of hiermee een nieuwe trend is gezet, of je een glijdende schaal krijgt... of dat dit gewoon een eenmalig iets is. Nou, als dit een glijdende schaal is, zou het heel gevaarlijk zijn. Maar is het een angst die u heeft? Ja, dat denk ik wel. In het algemeen... Um, in het algemeen kun je in de politiek en ook in het recht zeggen... Dat, uh, dat de waan van de dag natuurlijk steeds belangrijker wordt. Heel Nederland bemoeit zich met het recht. Uh, mensen hebben ook veel meer toegang tot, um, uh, tot manieren om zich daarmee te bemoeien. Via internet, via allerlei uh, opruiende media en ook serieuze media. En dat moeten we denk ik uh, niet gaan stimuleren. Als ik de burgemeester van Den Haag... Uh, hoor zeggen dat het hier gaat om laffe moordenaars... dan vind ik dat hij zijn burgemeestersfunctie niet goed uitoefent. Dan kom je op de scheiding van politiek. Ja, kijk, als de vraag is of het moordenaars zijn. Dan ja. moet je eerst weten of zij het gedaan hebben of niet. En je moet als, als overheid moet je niet uh, meewerken aan het aanwakkeren van, uh, van onlustgevoelens. Nou ja, sterker nog, uh, diezelfde burgemeester heeft ook gezegd dat hij het een goed signaal vindt om te laten zien hoe wij met overvallen omgaan. Ja, dat, dat is een beetje onzin. Dat is denk ik voor de bühne omdat uh, de vraag of je gepakt wordt en een straf krijgt, dat is een hele andere vraag. Nee, maar het gaat ja. mij om de signaal. Het signaal wat hij op die manier afgeeft. Als je het hebt over, ja. een, over een glijdende schaal. Kijk, de politie heeft gisteren duidelijk in een toelichting mm -hmm. aangegeven van dit is een unieke iets. Het is ja. heftig geweest. We weten duidelijk wie we in beeld moeten hebben. Weet je, er zijn allerlei redenen om het in dit geval te doen. Op het moment dat een burgemeester dan komt met, nou, zo ja. hebben we een mooi signaal afgegeven. Dit doen wij dus. Ja. Het lijkt alsof de burgemeester daarmee zegt, dit moeten we veel vaker gaan doen. Ja. En dat lijkt me een heel fout signaal. Ja, ja. Maar goed, aan de andere kant kun je zeggen, beide overvallers zijn wel gepakt. Dus nou, beide personen die verdacht worden van deze overval, die zijn gepakt. Ja. Als achteraf blijkt dat ze het niet gedaan hebben, is de wereld te klein. Als achteraf blijkt dat ze, dat ze het wel gedaan hebben, zegt iedereen, oké, okay, dat is goed geweest. Maar als je dit uh, structureler gaat inzetten, dan wordt de kans op fouten wordt natuurlijk veel groter. Ja. Het, want ik las vanochtend in de krant ook aan uh, collega juristen van u... die zeggen, dit kan wel eens invloed gaan hebben op de strafmaat. Hoe staat u daarin? Ja, dat, uh, dat komt voor. Als, uh, als mensen onevenredig uh, in de publiciteit komen... Uh, dan kan het zijn dat de rechter daarmee rekening houdt in de strafmaat. En dat er dan uiteindelijk lagere straffen ja. worden gegeven. Ja. Zou dat ja. in, maar wat voorspelt u in dit geval? Want dit is natuurlijk echt... Een nou, verre... dat is heel moeilijk om in, de, om, om in het algemeen te zeggen... de rechter moet in een concrete zaak... Uh, natuurlijk afwegen wat was je uh, maatschappelijke positie, hoeveel last heb je ervan gehad, hoeveel schade heb je opgelopen, hoeveel last heeft je familie ervan gehad, hoe staat dat in verhouding tot de zaak. Dus dat is in concreto heel moeilijk uh, te zeggen. In het algemeen is het zo dat, uh, dat mensen uh, uh, die verdacht worden van uh, witte uh, meer korting krijgen dan, uh, dan dit soort zaken. Ander geval hierin, de rol die de moeder heeft gespeeld. Daar wordt ook wel over gesproken. Ja. Ze zou onder druk gezet zijn. Er is, zou tegen haar verteld zijn van... Als jullie, in de veronderstelling dat de ouders wisten waar de verdachten zouden zijn. Van als jullie niet meewerken en niet duidelijker proberen om de kinderen of de jongeren te pakken... dan gaan wij de foto's publiceren. Ja, ja dat zijn natuurlijk geruchten waar ik niet zo heel veel mee kan. Als zoiets gebeurt, dan is dat natuurlijk niet juist. Op het moment dat, dat, dat uh, familie uitgebreid aan het woord komt in de media... wat vindt u daarvan? Uh, dat vind ik niet goed. Kijk, Dat is natuurlijk een van de gevolgen die, uh, die je krijgt. Die jongens die staan op internet, met naam en toenaam. En, en half Nederland uh, vliegt op de familie af. En uh, als je als, uh, als gezin of als moeder niet met de media te maken hebt in je, in je dagelijks leven... of als je niet zo sterk in je schoenen staat... dan sta je al snel voor de camera en zeg je dingen... waar je later misschien heel veel spijt van hebt. En dat zijn nou typisch dingen, allemaal van die, van die uh, hectische dingen... waar je in het recht eigenlijk verre van moet blijven. Wat is nou eigenlijk het verschil met de posters... die bijvoorbeeld van gezochte criminelen bij politiebureaus hangen? Er is uh, in feite niet zoveel verschil, behalve dat, um, dat... Nee, er zijn meerdere verschillen. Die posters die, die, die moet je gaan bekijken. En dit wordt bij iedereen uh, de huiskamer ingeduwd. En daar ontkom je bijna niet aan. Ik denk dat er bijna niemand in Nederland is geweest die die foto's niet heeft gezien. En dus de schaal is veel groter. Nou, laat het en... dan een opsporing verzocht nemen. Daar worden ook beelden ja, en duidelijke foto's en herkenbare mensen in beeld gebracht. Zeker. Dus uh, de schaal wordt steeds groter. Je had vroeger de posters... En de posters en de krant. En dan de posters, de krant en opsporing verzocht. En nu komt, uh, nu komt het nog veel duidelijker in de media. En wordt er ook op internet. En internet is wat dat betreft een heel hardnekkig medium. Uh, wordt er uitgebreid aandacht aan besteed. En daar gaat het nooit meer weg. Ja. Stel nou dat deze jongens onschuldig blijken te zijn. En uh, over een jaar of tien moet een van die jongens ergens solliciteren. Uh, als goed werkgever kijk je dan meteen op Google. Uh, wat is zijn voorgeschiedenis en dit komt eruit. Dan krijgt die jongen nooit een baan. Het dat, dat is dus uitermate hardnekkig. Die posters en die krant die gaan allemaal de prullenbak in. Opsporing verzocht. En dat wordt ook één of twee keer uitgezonden. Het is dan weg. Maar internet blijft altijd hangen. En dat maakt het ook zo gevaarlijk. Via uitzending gemist, overigens, valt natuurlijk genoeg terug te kijken. Ja, maar daar moet, nog... moet je wel flink je best voor ja, doen. Ja, ja, okay. ja. Er reageren genoeg mensen op ons forum, ook op internet, op de stelling. Het OM is te ver gegaan bij de opsporing van de Haagse overvallers. Uh, iemand schrijft van, ja, waarom zouden criminelen recht hebben op privacy? Bij mijn weten worden in de meeste landen, bijvoorbeeld Engeland en België... standaard de volledige namen en foto's van criminelen vrijgegeven... ook als ze al gearresteerd zijn. Waarom zouden wij er moeilijk over doen? Ja, dat is, dat is niet helemaal waar. Ik ken ook landen waarbij ze zelfs uh, de nummerborden van mensen... die een verkeersongeluk veroorzaken in de, in de krant zetten. Uh, je moet daar een afweging in maken. En ik denk dat wij um, een, een zodanig beschavingsniveau moeten vasthouden... dat we zoveel mogelijk proberen om mensen niet prematuur te beschadigen. Dus niet voordat ze veroordeeld zijn... ook daadwerkelijk als misdadiger te kijk te zetten. Maar goed, andere landen hebben niet... om ons heen hebben toch ook een hoog beschavingsniveau. En daar, daar wordt er we echt wel makkelijker mee omgegaan dan niet. Ja, op sommige punten wordt er makkelijker mee omgegaan. Op andere punten wordt er juist veel moeilijker mee omgegaan. Wat Er zijn, er zijn in, in Engeland... In Engeland heb je als verdachte, als we het toch over Engeland hebben... heb je uh, bijvoorbeeld in de rechtszaak uh, veel meer rechten om... Uh, getuigenbewijs te betwisten... om je eigen tegenbewijzen aan te dragen... dan in Nederland. En zo heeft ieder land zijn eigen goede en slechte punten. Een goed punt van Nederland is dat we proberen om mensen niet voordat ze daadwerkelijk veroordeeld te zijn... als crimineel neer te zetten. En ik vind dat je dat moet vasthouden. Iemand reageert op het forum en schrijft... als deze verdachten toch onschuldig blijken te zijn... Hè, u zegt net, van dan is het leed natuurlijk al geleden... alles is terug te vinden op internet. Deze schrijft, dan hebben ze recht op schadevergoeding. Kan de politie best wel excuses aanbieden. Misschien met behulp van de media. Dan kunnen ze aan tafel gaan zitten bij De Wereld Draait Door... of Paul Witteman, dan wordt op die manier toch ook nog recht gedaan. Ja, maar als die meneer of mevrouw die dat schrijft zich voorstelt... dat het hem of haar zou overkomen, want dat kan ook... dan zou die er misschien iets anders over denken. Ja, denkt u dat? Ja, want ik, ik, ik ben er zelf niet zo voor te porren... om uh, ten onrechte op zo'n manier neergezet te worden... en daarvoor in de gevangenis te gaan zitten... en dan achteraf een zak geld te krijgen... en dan ook nog bij Pauw en man te moeten uitleggen... dat het toch echt allemaal heel belastend was. Hm. Ik denk niet dat dat tegen elkaar opweegt. Nog één reactie. Uh, iemand schrijft: Wie maakt er in dit land de dienst uit? Wij, met z'n allen toch... En als wij dit willen, ja. dan doen we dat. En dat de politie nog maar veel vaker dit tuig op deze wijze mag aanpakken. Ja, dat is niet juist. Um, wij maken niet met z'n allen de dienst uit. En dat is maar goed ook. En je moet het, het... Maar gaat het niet meer die kant op? Nou, dat, dat is een beetje het punt. Je moet, vind, vind ik... En, en dat is ook een beetje het idee wat, uh, wat, wat in de rechtspraak zit. Je moet de rechtspraak uh, niet geheel democratiseren. Want als je dat doet dan uh, krijg je veel meer invloed van de waan van de dag... en veel meer invloed van onderbuikgevoelens. Maar je moet wel meegaan met de maatschappelijke ontwikkeling. En, ja, en dit past je, daar wel bij. <laughs> ja, dat zal wel. Maar je, je moet tot op zekere hoogte meegaan met de maatschappelijke ontwikkeling. Je moet niet aan alles toegeven. En je ziet wat er nu gebeurt. Uh, nu iedereen zich met het strafrecht bemoeit. Als het Openbaar Ministerie uh, zich, zoals nu... Uh, voortvarend opstelt en, uh, en, en, en allerlei vergaande acties onder, onderneemt... en straks blijkt dat iemand onschuldig is, uh, dan schreeuwt iedereen moord en brand. Als de situatie andersom is, dan schreeuwt iedereen ook achteraf moord en brand. Dat zijn nou juist de, de, de uitwassen die je niet moet hebben. Je moet in de rechtspraak, moet je, uh, en, en dat geldt dus ook voor de opsporing... dan moeten verstandige mensen opereren die verstand van zaken hebben... en die proberen om dat allemaal in zo goed mogelijke banen te leiden. En dan komt het ook echt wel goed. Het, is, het voegt helemaal niets toe als iedere burger via internet gaat roepen... dat mensen moeten worden opgeknoopt of dat autoriteiten moeten worden opgeknoopt... omdat ze weer eens iets fout hebben gedaan. We gaan eens kijken wat luisteraars vinden van de stelling waar we vandaag over praten. En dat is, het OM is te ver gegaan bij de opsporing van de Haagse overvallers. U kunt meepraten en bellen op 0800 1101. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, goedemiddag. U mag het zeggen. Ik spreek met Diener Geelkerken uit de Assen. Um, ik wil u zeggen, ik ben het voorkomen uh, eens met het Openbaar Ministerie. Want ik vind dat er te weinig aan de slachtoffers gedacht wordt. De mensen zijn um, effectief goed te zien bij het plegen van die misdaad en beleving. Voor mij mochten ze het altijd doen. En ik vind in onze rechtspraak dat de daders. Nou zeg ik het even heel plat: te veel in de watten worden gelegd. Er wordt te weinig aan de slachtoffers gedacht. Deze, de daders, die krijgen, of verdachten, om het nou maar juridisch te zeggen. Mm. Die, uh, die krijgen de duurste advocaten. En een, en een slachtoffer moet zich maar zien te redden. We moeten niet vergeten: er is wel een vrouw weduwe geworden. En kinderen zijn half verweest. Ik vind het, uh, nee, ik vind het prima. Ze moesten okay. dit bij elke overval doen. En wat ik ook nog wilde zeggen over aangaande het zoeken van werk. Nou, er zijn mensen die zonder strafblad lopen en ook geen werk kunnen krijgen. Oké, okay, dank u wel mevrouw. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, goedemiddag. Mark Westerdorp, spreekt u. Hallo. Goeiedag, ik ben uh, strafrechtadvocaat in Den Haag en uh, ik heb met de belangstelling geluisterd. Ik ben het eens met de stelling. Ik denk dat het OM inderdaad uh, te ver is ge gegaan. Kijk, beelden worden ook wel gebruikt bij uh, opsporing verzocht. Nou, dat is misschien nog een uh, discussiepunt, maar de namen erbij uh, vrijgeven, dat hebben ze nog niet eens bij Robert M. Uh, gedaan. Ja. Ik denk ook als je de beelden hebt, eerst daarvan herkent, dan heb je die naam ook zeker niet nodig. Zijn andere mensen zegt dat toch niets. En zoals uw gast, meneer Van der Wervel, al zei. Uh, als je vervolgens kijkt wat dat op internet voor situaties oplevert... de bedreigingen en beledigingen aan het adres van de familie... Mm -hmm. misschien vliegen er we straks wel modotofs door de Schilderswijk... omdat mensen vinden dat ze dit zelf even moeten gaan oplossen. Maar reageert u dan, dat... dan eens op de beller voor u? Die zegt, er wordt altijd veel te veel aandacht aan de daders besteed. Dit is een goede ontwikkeling, want daarmee krijgen de slachtoffers veel meer krediet. credit. Um, nou, kijk, daar wil ik zeker nog even op reageren. Uh, het is zeker niet zo dat uh, de verdachte... Slash daders, slash veroordeelden in wat worden gelegd. Het OM heeft verregaande bevoegdheden. En de verdediging is over het algemeen degene die er uh, op in moet leveren. En voor slachtoffers is steeds meer aandacht. Dat blijkt wel uit uh, het proces rond Robert M. En ik zeg niet dat dat per se verkeerd is. Maar uh, er wordt wel degelijk aandacht aan besteed. Ja. Okay. Dus uh, in zoverre uh, is de stelling van deze voorgebeller uh, niet juist. En Duidelijk. zoals u Zoals u gast zegt, ja, hè, deze keer zou het misschien nog kunnen kloppen als blijkt dat het inderdaad juist is, maar als blijkt dat het verkeerd is, dan is het op die manier te grabbel uh, gegooid. Wij zijn een beschaafd land. Als wij uh, willen opsporen, dan hebben wij ons aan regels en verdragen te houden. Zo simpel is het. Dat wil iedereen u die verdacht is. Dank u wel, meneer Wessendorp. Goedemiddag, Stand.nl. Goedemorgen goedemiddag. Met Elshoff meesel Hallo. Wij hebben uh, zelf een rampkraak meegemaakt. Uh, mijn man, is, wij hebben ook een juwelierszaak in ja. het oosten van het land. En dat is in 2006 gebeurd. Ik ben het helemaal eens, zo het openbaar ministerie het nu opgelost heeft. Want heel dikwijls uh, worden de daders anders. Dus niet gevonden. Ze hebben bij ons de hele goudetalage leeggehaald. En, en mijn man is op het ogenblik, dus dat is zes jaar geleden. Die is nu 79. En we hebben de zaak nog. Maar hij is, gaat iedere nacht overal nog rond om te kijken of er niet weer iets gebeurt. En we hebben, het is nooit opgelost. Dus ik vind het een goede zaak. Als, als, als, dat diegenen uh, die die overval gepleegd worden, dat ze ze op deze manier opgespoord hebben. Duidelijk. Bedankt. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, met uh, Jean Paul Rijnders. Goedemiddag. Hallo. Um, ik vind dat het ministerie veel ver gaat. En helaas is dat een onderdeel uh, van een veel breder vlak. Dan, uh, even als voorbeeld geven, politieagent die buiten hun diensttijd... zelfs ongeuniformeerd als politieagent op mogen treden. En uh, ja, dat is natuurlijk niet goed... Uh, dat op dat moment ben je gewoon burger. En dan heb je dat ook niet uh, te doen. Ja, toch even meer vast. gericht op deze stelling nu. Want... Het is eigenlijk hetzelfde. Hè? Uh, die mensen die, die, die, die verdacht zijn, die zijn eigenlijk ook nog burger, totdat een rechter heeft beslist uh, uh, dat ze schuldig zijn. Dat hè? is uw belangrijkste is... bezwaar. En het is dus heel verkeerd om dat uh, te verschuiven, want op die manier gaat justitie op de stoel van de rechter zitten. En dat leidt niet alleen tot dodelijke slachtoffers zoals ja. politieagent in Amsterdam en in, in, in het noorden van het land, die op die manier zelf dus... Uh, hè? Maar uh, het gaat veel verder. Het, het, het, het gaat naar een kant toe dat je dus uh, rijveren gaat losmaken bij zowel justitie, uh, politie als bij burgers uh, die met machtsgebruik te maken hebben. Okay. En daar moeten we verre van blijven. Dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, goedemiddag. Ik wil even reageren. Ik, ze krijgen van mij een tien voor de manier waarop ze het nu hebben opgelost. Ik vind uh, tegenwoordig, het gaat allemaal zo makkelijk. Dit is toch de beste en de enige manier als je zulke duidelijke beelden hebt... dat je ziet wat er gebeurt, dan weet je toch dat ze het zijn. Ja. En als we het, dan, als we het dan hebben over wat het bijvoorbeeld met familieleden kan doen... of mensen die toevallig dezelfde achternaam hebben, ja, die er niks goed. mee te maken hebben Ja, verder. maar moet u luisteren, dit waren zulke de Turkse achternamen. Die zullen er niet veel zijn die zich daarmee kunnen vergelijken. Maar goed, als het een andere naam was geweest, was die ook bekendgemaakt. Wat zegt u? Als het een andere naam was geweest, was die ook bekendgemaakt. Nou ja, goed. Ik, het is toch een eerlijke zaak. Oké, okay, duidelijk wat u vindt. Dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Goedendag, met ook Hallo. Nou, uh, ja, ik ben het uh, niet eens met de stelling. Want ze waren te ver gegaan volgens de stelling. Ja. Nou, ze kunnen wat mij betreft niet ver genoeg gaan in deze stelling. Eh... Uh, ja, die mensen die hebben gewoon overduidelijk iets op hun kerststok. En volgens mij is, uh, is het in Nederland ook wel mogelijk... op het moment dat je onterecht heeft van beschuldigd wordt... dat je dan ook nog voldoende rechten hebt om uh, je onschuld te bewijzen. En uh, ja, ze kunnen niet ver genoeg gaan hiermee. Okay, duidelijk. Goedemiddagstand.nl. Goedemiddag. Hallo. Uh, ik ben in één kant wel mee eens, maar in één kant ook weer niet. Want ik heb sowieso zelf ook meegemaakt. Wat, dat je met foto en naam en toenaam werd bekendgemaakt? Ja, mijn, mijn foto werd bekendgemaakt. Ja, ze dachten dat ik het was, maar ik leek er helaas veel op. Dus, mm -hmm. ik, was, dus ik werd ervoor aangezien. En ik heb er nog, het is bijna zes jaar geleden, en ik heb er nog steeds last van. Ja. Mensen in de buurt, of als ik ga solliciteren. was geleden dat ik een sollicitatiegeplek, en uh, de werkgever zei, ik geef geen ongelijk, ik zei van, je lijsten. ik ben op Google geweest, en dat kwam tevoren. En dan moet ik met allerlei bewijzen komen, van de politie, om aan te kunnen tonen dat zij toen de tijd een fout hadden gemaakt. En ja. dat ik als verkeerd persoon werd erkend. Okay. Dus in één kant heb ik zoiets ja, ze moeten wel voorzichtig wezen. Want als ze niet zijn, maak ze wel... Maar geeft het gevoel al duidelijk weer. Dankjewel. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, goedemiddag met Jacob uh, Delft. Nou, ik ben het, ik zou zeggen, bijna uiteraard oneens met de stelling. He, als je heel verregaand onderzoek hebt gepleegd, dat moet dan wel, want anders krijg je zoeken. een narigheid zoals met deze vorige uh, ja. spreker, dat, dat moeten we niet hebben. Maar ik, wat mijn hele. Hallo? Ben ik, ja? ja. Ik vind... uh, wat mij opviel aan uw gast, die had het over. Uh, ja, uh, uh, uh, uh, uh, we moeten democratisch uh, zijn en uh, ook in de rechtspraak. Mm -hmm. en, uh, nou, nou moet ik daarbij wel zeggen dat de rechterlijke macht. Uh, daar valt we heel erg uh, de nadruk op het woord macht. En macht kan corrumperen. Okay. Hè? Dat zie je ook aan het feit dat Volk het van de Graaf uh, na tien jaar wordt uh, vrijgelaten, dat stinkt. Oké, okay, duidelijk. Ik ga het hierbij laten. Dank u wel. Tot zover reacties van onze luisteraars. Marnix van der Werf, strafrechtadvocaat, U heeft meegeluisterd met de reacties. Uh, toch wel aardig wat voorstanders van deze aanpak van justitie. En als we kijken naar het aantal mensen dat heeft gestemd. Meer dan 1800 keer is er gestemd op de stelling dat het OM te ver is gegaan. 81% vindt van niet. Vindt dus dat het OM prima gehandeld heeft. Ja, dat geeft toch wel een duidelijk verschil aan. Volgens mij tussen de juridische sector en hoe de maatschappij erover denkt. Ja, en dat uh, geeft mij meteen de gelegenheid om aan te haken op de laatste spreker. Want die zei dat ik sprak over, over uh, dat we democratisch moeten zijn in de rechtspraak. En dat vind ik nu juist eigenlijk niet. Hè. Je moet de rechtspraak een beetje uit het democratische proces houden. Omdat anders de, het, het, het, het onbehagen snel toeslaat. Hè. Je maar dat ziet neemt ook een... het nu natuurlijk ook. Op het ja, moment dat je dat niet doet en niet doet wat de maatschappij vindt. Nee, maar kijk... Um, u had een meneer in de, in de uitzending die zegt... zes jaar geleden is mij dit overkomen ja. en ik heb er nu nog steeds last van. Dat, dat wil je niet. En Het nee. is heel gemakkelijk om te zeggen... Um, het OM kan niet ver genoeg gaan. Um, maar dat is altijd gemakkelijk om te zeggen... als je denkt dat je het over anderen hebt. Als het jezelf overkomt, en ik, ik heb die klanten wel eens... hoor die, die, die, uh, die je zo op een feestje ziet staan, zeggen... het OM kan niet ver genoeg gaan. En dan hebben ze zelf een keer een zaak en dan is de wereld te klein. Mm -hmm. en je moet ook iets verder kijken uh, dan je neus lang is wat dat betreft. En, en ook eens denken van, ja wat is nou... Uh, wat is nou een, een, een zorgvuldige manier om zo'n zaak te berechten? Ja. En zo die, die zaak met die juwelier, dat is een, een verschrikkelijke zaak. Het is een hele een extreem ernstige zaak. En de daders moeten gepakt worden en die moeten veroordeeld worden. Maar dat moet je wel op een zorgvuldige manier doen. Ja, maar en je moet kant... als OM, en ik, ik kan dus niet beoordelen of het OM in deze zaak uh, heel, dat heel goed heeft afgewogen, want daar heb ik gewoon de. De, de informatie niet voor. Mm -hmm. Maar je moet wel, als je dit soort dingen doet... En die, waarbij je het hele land uh, betrekt bij de opsporing van die mensen... moet je heel zorgvuldig afwegen wat je doet... en heel sterk in je schoenen staan. Ja. En je moet niet dat gaan veralgemeniseren... zoals de burgemeester van Den Haag lijkt te vinden. Nee, Tegelijkertijd zegt zo'n mevrouw die een juwelierszaak... in het oosten van het land heeft. Van ja, Wij zijn in 2006 overvallen. Hadden ze het bij ons ook maar gedaan... dan was de kans veel groter geweest dat ze hem gebakt hadden. Nou ja, dat is natuurlijk uh, niet te zeggen op dit moment... Ja, maar het is, het is natuurlijk gewoon zo dat die mensen gepakt moeten worden... en dat die berecht moeten worden en veroordeeld moeten worden... maar wel op een fatsoenlijke, beschaafde en voor iedereen aanvaardbare manier. Want dat wil je zelf ook als je een keer verdacht wordt van iets. Op wat voor manier kun je dan toch tegemoetkomen aan dat gevoel... dat er te, te veel naar daders wordt omgekeken en te weinig naar slachtoffers? Ja, dat zal de tijd moeten oplossen. Er zijn natuurlijk mensen die dat aanwakkeren. Ik denk aan wilders, aan, aan De Telegraaf. Die vinden dat allemaal prachtig als, als het, het volksonbehagen wordt... en zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. Maar ik denk dat de mensen bij zichzelf te raden moeten gaan van... wat nou als ik het ben? Of mijn neef? Of mijn buurman? Er is vorig jaar is er een incident geweest in een, ik geloof in een tram of in een bus in Amsterdam waarbij, uh, ik dacht dat het een beroving was, ik weet het niet uit mijn hoofd... maar twee jongens hebben uh, het slachtoffer geholpen. Die stonden dus op de camera in, in, in contact met het slachtoffer. Die zijn uitgezonden als dit zijn de verdachten die wij zoeken. Nee. Dat waren de verkeerde. dat waren juist degenen die een helpende hand... Toestaken. Die zijn ontslagen, die zijn door het slijk gehaald... die zijn uh, op de camera geweest, die zijn gezocht... die hebben moeten onderduiken. De ellende is niet te overzien als je het verkeerd het is, doet. Het is, okay. Dus ik zeg niet, het OM mag dit nooit doen. Ik zeg wel, je moet heel sterk in je schoenen staan... en het heel goed afwijzen, afwegen om zoiets te gaan doen. Ik dank u wel. Marnix van der Werf, strafrechtadvocaat. Dank u. Reageerde op de stelling. Het OM is te ver gegaan... bij de opsporing van de Haagse overvallers. Uh, ruim 81% vindt het prima dat het OM op deze manier gehandeld heeft... en is dus oneens met de stelling. En daar hebben bijna 1900 mensen gestemd. Dank voor alle reacties. Verstand.nl um, uh, is klaar. Via de site kunt u natuurlijk nog blijven stemmen. Maar zo meteen gaan we naar Dit is de Dag luisteren. Anders Knevel. Goedemiddag. Dag. Wat gaan jullie doen? Onder meer Frank Westerman, die houdt morgen de jaarlijkse 4 mei-lezingen... die gaat het tipje van de sluieren vast opheffen. En we gaan het hebben over het nut van herdenken... en ook nog eventjes de vraag of er een SS-soldaat herdacht mag worden... daar bij die herdenking. Nee, dus hebben we besloten als samenleving. Opvoedkundige Tisha Neven, die was, werkte bij jeugdzorg in de Schilderswijk in Den Haag... kent dit type jongeren en we vragen aan haar wie dit type jongeren uh, zijn die dit gedaan hebben... waar jij een uur lang over gesproken ja. hebt. En Frank uh, Renaud is correspondent uh, van de NMS en het AD in Frankrijk. Zit in Frankrijk. En uh, ja, wie heeft er gewonnen gisteren? Sarkozy ja, en Hollande. Daar de mening en, over verdeeld. Hè? de vraag wie er zondag gaat winnen, Sarkozy of Hollande. En de vraag, nog belangrijker, wat dat voor Europa en voor Nederland gaat betekenen. De man die kalend is of de man met de grote neus? Ja, en dat mag allebei niet in beeld worden. Nee. Nee. Ja. Dit is de dag dus zometeen hier op Radio 1. Mij betreft nog een fijne middag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. Een CRV. Want we gaan Focus wat meer DDDW maken. In ieder geval. Cappuccino. Zometeen in Villa VPRO. Geluid loopt. Een blik achter de schermen van Focus. Het is uh, DWDD. Precies, DDWD. DWDD. De wereld draait door. Ja, wat Henk zegt: DDW. Geluid loopt.